De staatssecretaris kan Bol.com de verkoop van dat soort boeken niet verbieden... maar hij wijst erop dat Amazon.com en Facebook... al wel omstreden publicaties van hun websites hebben verwijderd. De Nieuw-Zeelandse premier Ardern was vandaag in Christchurch... om nabestaanden van de aanslagen van Gisteren te bezoeken. Ook woonde ze een herdenking bij. Ardern bezocht eerder een vluchtelingencentrum... waar ze sprak met vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap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 In Alphen aan de Rijn is gisteren een treinreiziger aangehouden... die twee conducteurs had aangevallen. Eén van hen had hij proberen te wurgen. Agenten die hem opwachten werden ook belaagd... toen de man uit de trein stapte. De agenten gebruikten pepperspray en de wapenstok... om hem in de boeien te slaan. De verdachte was vermoedelijk onder invloed van alcohol en drugs. Het weer, een regengebied trekt over het land. Staat een stevige westenwind. In de loop van de dag wordt het droger. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. Morgen periode met zon, maar ook wat buien... Bij een graad of 8 is het dan frisser dan vandaag. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Wijn Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 ze gaan naar startion en dan die stecten voor verkeer Mama zegt dat er man en oude zij bij maar is. En dan roept zij uit de zee is hier zo fris. Ze maakt het deel, de brede zwieer, haar vaaier op, Maar botsen roept zijn heel. de zee zit nemen over aan de zand. Aan de zee, we nemen Ja, lieve luisteraars, u het natuurlijk alleen, We gaan naar Zandvoort aan de zee. En dit is weer het programma ZFM Oud Zandvoort. En we gaan dit komende uur weer genieten over de geschiedenis van Zandvoort. En we praten natuurlijk met de familie Veldwigs, Freek en Hans. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel, uh, Peter. We gaan de hele geschiedenis zometeen belichten. Lieve luisteraars in Zandvoort. In de regio en ver in het buitenland, want ik weet dat er ook een buitenland wordt geluisterd op dit moment. Als u vragen of opmerkingen heeft, aarzel niet en bel dan 57 30 393. Ik herhaal nog een keer 57 30 393. en dan kunnen we alle vragen direct stellen aan de familie Veldwis. En uh, ze geven daar altijd antwoord op, want uh, ze weten erg veel van het oude Zandvoort. Voordat we beginnen, ik kijk ondertussen even naar de tekst tv... want daar is de reclame nog bezig... dus ik praat nu even door voor de radio... maar zometeen gaan we rechtstreeks in de uitzending... met de Freek en met Ans Veldwies. Nogmaals, heeft u vragen? Bel dan 5730393. Mijn naam is Pieter Joustra... en aan de techniek staat Pascal. Pascal, wat ben ik blij dat je hier bent. Heb je leuke muzieknummers uitgezocht? Ja? ja. Hij zegt ja... We zijn benieuwd wat dat wordt. Goed, de reclame op de televisie is afgelopen. En we gaan nu over zowel op radio als televisie naar dit programma. Welkom, Freek. Welkom, Ans. Vertel me eens eventjes. Ans, ben jij een echte zonvoorts? Van wie ben je er eentje? Ik ben er eentje van uh, ja. Ja, maar of ik, ja, mijn ouders zijn wel echt de Sandvoorters. Dus, maar ik, heb wel, ik ben wel in het ziekenhuis in Haarlem geboren. Oké, okay, net zoals ik. Zijn we muggen? Ja. Nou, ja, in wezen wel, maar dat is maar twee <laughs> dagen geweest. Dus dat, uh... Bij mij ook. Maar jouw ouders, vertel daar eens even over. Uh, mijn vader was rientje van Engel Bot, van Gerrit Bot. Uh, met zijn vijf broers en vijf zusters woonden ze in de Hulsmans, in de Lamistraat. Met tien kinderen? Met tien kinderen, opoe en ook nog een uh, neefje. 13. En allemaal in dat zo'n klein huisje? Allemaal in dat kleine huisje. Hij sliep met zijn opo. Je hoeft hier geen dialect te praten als. En met zijn kleine zusje sliep hij uh, in de bedstee. Jongen, jongen, jongen. En dat jonge. kon allemaal in dat kleine huisje. En tegenwoordig moet je allemaal naar eigen slaapkamer. Mijn moeder eentje was er eentje van, uh, van Weber. Mijn opa, die was uh, vroeger zat hij bij de pen. Die moest zorgen, toen we hier nog die palen hadden voor de lekt, dat dat altijd, uh, ja, moest hij die palen inklimmen om te zorgen dat de telefoon en de radio en alles, dat dat altijd uh, intact bleef... Ook in de oorlog heeft hij daarbij moeten werken. En zodoende hebben ze altijd op stand voor het gewoon. Mijn moeder is geboren in het huis in de Jan Steenstraat. En daar heeft ze 88 jaar gewoond. Wij zijn er toen ik vijf jaar was met mijn broertje, mijn vader en moeder... zijn we bij mijn oma in huis gegaan. Want die kreeg aardeverkalking, kon niet alleen. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid in de kamer waar mijn moeder is geboren. Jan Steenstraat. In de Jan Steenstraat. En mijn broertje Jan, die is in de kamer van mijn moeders broer. Die heet ook Jan. Die is daar opgegroeid. Dus wij zijn eigenlijk opgegroeid in de kamers waar mijn, ouders zijn waar mijn, ja, mijn, mijn moeder en mijn oom toen zijn geboren. Vreek, hoe ligt het met jou? Want Veldwis is nou niet een echte Zandvoortse naam. Nee, ik ben uh, uiteindelijk een beetje inteeld. Oh. Mijn vader die komt uh, uit, uh, uit de polder uh, bij Rotterdam, uit de Oude Lee. Mijn vader is uh, in de mobilisatie uh, naar Zandvoort gekomen, of tenminste in de omgeving. Hij was bevriend met, uh, met oma Gerard. En zo is hij aan mijn moeder gekomen. Dus ja, mijn vader is een vreemde. Uh, mijn moeder is van Vossen. Van uh, Appie van Jan de Wijken. Dat is voor iedereen duidelijk. Dat, uh, dat moet uh, duidelijk zeg, zijn. Zeg even de, de echte namen in, in Vossen. Frans. Vossen. Albert Vossen. Oké. Okay. En uh, haar, haar moeder was Jan de Katen. En dat, was weer, dat waren de vissers. He, die heette vissen. En die, haar vader... Was weer, was ook een, die heette ook Visser natuurlijk, maar uh, ja, die had als bijnaam de koppen snijden. Hoe komt hij eraan? Er werd vroeg op Zandvoort werd er, uh, vrij veel gedronken. En, uh, Meen al, je dat nou? <laughs> ja. oh. en, uh, dat, uh, als hij uh, dronken was, dan liep hij uh, rond van uh, kom hier, dan zal ik je kop afsnijden. Maar Le het is echt... We, we hebben het wel nagevraagd al uh, heel vroeg. En het is echt... Hij heeft nooit geen mens kwaad gedaan. Maar hij had het dus, bijna. Hij had het ja. bijnaam omdat hij zei... Kom hier, zal ik je kop afsnijden. Gewoon een dronken... Als hij een, een dronken bui had. Maar goed, maar, dat is ver weg geweest. Dus. Maar Freek, wanneer kwam jij in Zonvoort wonen? Ik ben hier geboren. Geboren? Ja. Yeah. Wanneer was dat? In 1949. 1949. In en de Zwaalstraat ben ik geboren. En daar ben ik opgegroeid tot mijn 24ste. Waar in de Straat? Tegenover het wonder van Zandvoort? Nee, waar, uh, waar nu het uh, gebouw staat waar de fysiotherapeut is. Oh daar. Er stonden vijf huisjes en wij wonen in het middelste. Ja. En uh, daar ben ik geboren en opgegroeid. Naar de scholen in Zandvoort gegaan? Ja. O op een gegeven moment dus naar de lage school. Ik heb een uh, lage school op de Mulierschool gehad. En uh, daarna ben ik naar Haarom gegaan. En toen was ik 15 en uh, toen ben ik gaan werken. Een schuldersbedrijf in? In, uh, in Zandvoort, bij August van der Mei En daar heb ik uh, 37 jaar gewerkt. 37 jaar ja. bij August. Was wel een vakman, hè, August? Ja, ja. Uh, nog steeds eigenlijk. En uh, nou, ik vond uh, zelf... Uh, heb ik, uh, ik heb de kneepjes geleerd van, uh, van de oude August. En... Uh, ja, die was niet makkelijk, maar daar heb ik toch uh, ja, altijd profijt van gehad, van uh, wat die man me geleerd heeft. Ja, en het was een werk, want ik weet dat jullie ook altijd de protestantse kerk moesten schilderen. Ja, en uh, ik heb uh, het raadhuis, denk ik, uh, in mijn leven uh, nou, een keer of zes geschilderd, uh, tegenover publieke werken. En, uh, en waar nu het kruidvat zit, ja. nou, dat is allemaal hoog, en dat allemaal op een ladde met een uh, schuifplank ertussen, en de stond je er maar. Beveiliging was er nog nee, niet. Nee, daar, daar wist niemand wat vanaf. Nee. En je deed het gewoon maar. Ben je nooit van de trap gedonderd? Nee. Ja, op één treetje op een trapje een keer. <laughs> Stom. Ja. <laughs> <laughs> gewoon dat het, het laatste treetje was. Maar, dat, uh, maar verder is het. Ja, ik, ben, ik heb wel eens een, een, een smakker gemaakt. En, uh, Met een pot verf in. Je nee, hand? nee. Ik, uh, er was de, uh, de Karedommerschool, die al jaren weg is. En er zat een torentje bovenop. En uh, toen moest je met een, uh, met een laddertje op het dakkapel achter zo naar het torentje en dan kon je zo naar het torentje. En ik was bijna bij het torentje en toen ging mijn ladder onderuit. Die schoot over het dakkapel heen. En ik gleed met mijn handen over de dakpannen. En op de, de, het dakkapel was uh, water. En daar eindigde ik. Het was lekker nat. Dus ik was nat. En uh, dat, ik ga naar huis en ik was met, uh, met oude August, heel oude, oude August, uit de schoolstraat en uh, dat ik ga naar huis en ik zeg ga even droge aan aantrekken. Dus ik trek een uh, droge overal aan en ik ga weer terug en ik ga weer naar het dakkapel en ik zet die ladder uh, weer neer. Hij zegt wat ga je doen? Ik zeg nou dat, uh, dat torrentje moet toch gedaan worden? Hij dan ben jij besodemieten, dat doen we niet meer hoor. Heerlijk. Dus, ja. Leuk. En dat is eigenlijk de ja, grootste val die ik ooit gemaakt heb denk ik. Maar... Oké, okay, dan kom je een aardig meisje opeens tegen, vertel me. Ja, ik was uh, al een paar jaar uh, bij de Wurf en we hadden vroeger een uh, heel leuke dansgroep. En daar was ik al een paar jaar en uh, ja, je kijkt, uh, je ziet uh, leuke meisjes. En toen komt er op een gegeven moment uh, met uh, Bob Gansner een, uh, ja, een beetje uh, bleu meisje aan. Bleu? Ja, een <lacht> beetje bleu. Uh, en uh, goh, toch een leuk meisje. <lacht> nou ja, we gaan. Uh, we, we hebben daar uh, dansrepetities. En we zitten tegen de uitvoering. Nou, en. Uh, toen. Uh, ja, toen hadden wij. Uh, nee, we gingen nog voor de uitvoering. Hadden we met de dansgroep uh, een potje. En dan gingen we uit eten bij de Chinees op het Houtplein in Hauwen. En die man die had de tafel gereserveerd. En die had zo'n uh, glazen plaatje met gereserveerd. Dat ik ga zitten. Zij gaat uh, naast me zitten. En uh, ik zit zo, uh, ik moet altijd wat in mijn handen hebben. Dus ik zit te spelen met het plaatje. Gewoon gereserveerd. En zij trekt het uit mijn honden. En zo is het gekomen, denk ik. Is dat zo, als? Ja, ongeveer wel. Ja. Dat was de eerste kennismaking. Dat, ja, dat was de eerste kennismaking. En dat was natuurlijk met het dansen bij je. Dat was altijd bij Interlaken. Bij Emmy. Komen we zo meteen op. We gaan even naar de muziek okay. toe.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 Dat was weer een uitstekend nummer. We hoorden natuurlijk Zandvoorters de Frank Paardenkoper als dingetje. En het Zandvoorts mannenkoor met het drinklied. Heerlijk hè? we houden het wel Zandvoorts vandaag. Ja, heel... uh, lieve luisteraars, we zijn uh, aan het praten met vreken uh, met Ans Veldwis. Uh, kerkman moet ik erachter zetten. Ja, botje. Ja, botje. botje. En uh, we, we komen natuurlijk vanzelfsprekend op de wurf uit. Maar we waren even bezig in jullie eerste kennismaking. Jullie uh, zaten bij de Chinees in de Grote Houtstraat. Nee, Houtplein, jullie waren bezig met bordjes gereserveerd. Ja. Ja. Ans viel op jou of jij viel op ons. Nou, toen viel we nog niet zo erg. Oh. Maar het was gewoon dus die, ja, die, die wel een, een hele grote flirt. En ik denk, eigenlijk als ik terugkijk, ik flirt met haar en zij met mij. <lacht> maar weet je, er was een strijd, hè. Er waren op de wurf twee vleigers zullen. Ja. En de ene was ik en de andere was Henk Hendricks. En die viel ook op ons. En die had ook wel een oogje op ons, maar die had al een, uh, een, een verkering gehad met haar nicht. Dus, uh, met Agri Moldenaar. Dus daar wisten al wat van, wat van nou. Dus ik was toch wel een beetje de voorkeur. <lacht> Hoe heb je hem in kunnen palmen, ons? Uh, nou kijk, als wij altijd een, een repetitie hadden. en Mijn vader en mijn moeder waren op een gegeven moment ook bij de wurf gekomen. Dan was het altijd, het wisten ze altijd van bordjes gaan altijd een gekookt eitje. Het was altijd een eitje. Een afloop witte, na van afloop de afloop gingen ze altijd, ging mijn, vader voor, mijn moeder voor mijn vader een eitje koken. En toen hadden we de generale repetitie. En Freek die was daarboven met uh, alle apparatuur bezig. Toen zeg ik... Uh, wat ga jij doen na afloop? Hij zegt: Nou, hij zegt, ik ga naar huis. Ik zeg nou, misschien zou je, Hij zegt, nou weet je wat, ik breng je wel even thuis. Want hij slaat 12 uur. Ik zeg, nou, oké. Okay. Dus ik zeg tegen mijn moeder: ik zei, nou, ik zeg, ik word thuis gebracht door Freek. Oh ja, niet te laat. Ze Nee, niet te laat. Dat we komen thuis. En mijn moeder, hè, die wachtte al op. Want die gingen nooit naar bed tot ik er was. En die zaten net aan een gekookt eitje. Toen zegt ze: Waar is die jongen die jij zou thuis Ik zei: Nou, die is naar huis toe. Ze zegt: Moet hij niet een. Ze zegt: Een worstjes. Ze zegt: Of een gekookt eitje. Of een sausijzenbroodje. Want dat had ze altijd. Ze zei, Ja, dat weet ik niet. Ik achter hem aan. In de Oost-Talenstraat. Vreek, vreek. Ze zegt: Kom eens even. Hij zegt: Wat is er? Ik zeg: uh, Of je soms even wat wil drinken. Nee. Ik zeg: Wil je soms een, een worstje? Nee. Ik zeg weer soms een sausijzenbroodje of een gekookt eitje. Ik zeg als je nou meekomt dan krijg je wat te eten. Hij zei, ik zeg nou kom nou even mee want we hebben genoeg te eten te drinken. En zo is hij meegekomen en toen nodigde hij uit toen hij weg. Hij zegt zullen we morgen even soms een ritje maken met de auto? Ik denk nou als hij een auto heeft is het altijd goed. Want wij zelf hadden geen auto en een knul met een auto was natuurlijk helemaal perfect. Ik zeg nou dan wil ik wel mee met je. En zo is dus hij gekomen. gekomen. Ja. ja. Bijna 40 jaar geleden. Zo zeg, wat een tijd alweer. Ja. En, en waar woonden jullie toen? Want jullie gingen trouwen. En, en waar gingen jullie wonen? Nou, we zouden eigenlijk... Uh, we waren verloofd na anderhalf jaar. En toen was het eigenlijk... Uh, je wachtte op een huisje. En dat zou eigenlijk de Kees Omstraat. Of een van die... Je kon niet het huis. En toen weet ik wel... Uh, hij komt op een gegeven moment... Tussen de middag komt hij bij ons thuis. Hij zei, anders we kunnen trouwen dat mijn moeder kijkt mij aan. We ben je zwanger? Weet ik veel ik wat. Ik zeg, zo. Dat is er nou in de Oost-Tadestraat, achter Zwaantje, komt. daar woont van Son. En ik heb gehoord, die gaan naar de Kees Omflat. Hij zegt, en dat huisje komt vrij. Want als we nu beslissen, dan laat die gast licht en water niet afsluiten. Dan kunnen we er zo in. Ik zeg oké. Okay. Hij zei dus als het wil kunnen we binnen de kortst mogelijke tijd gaan trouwen. Ik zei nou dat moesten we dan maar doen. God zegt mijn moeder ik dacht dat we toch nog even een langer tijdje van jou plezier Want je bent nog geen 21 ans. ze zei nee maar dat is toch verder geen probleem. Maar ah ja, en zo. Dus toen waren we ook binnen. En iedereen ging rekenen in de buurt. Want er de die van Botje die mocht trouwen. En die gaan al heel snel in de oost -Aan. Oh, nou, die hebben zitten rekenen tot ze, tot ze dat ze in ons wogen. Maar het was geen moedje. Maar je hebt wel snoepjes kunnen gooien van af Smith. Jawel, ja. jawel, jawel. En dat was zweest altijd, hè? Was snoepjes gooien. Nou, ja. je, het was altijd. Uit suikers, hè? Als er yep. dus uh, iemand van de wurf trouwde. dan uh, stond er altijd de hele wurf op de trap. Ja. En uh, die had gewoon een hele erehaag op de trap. En dan, uh, ja, in onze tijd dat vertrouwen had je nog uh, de hele oudjes. Tante Piet, Tante Engeltje, Ome Piet van der Veld. En uh, ja, dat, uh, dat soort mensen had je. En uh, ja, daar hebben we de foto's nog steeds van. Dat, uh, ja, de hele trap stond vol met uh, de leden van de Wurf. En dat was altijd, uh, ja, toch iets bijzonders. Maar nou praten we even over ruim 40 jaar geleden. 2, ja. 43 jaar geleden. U's waren beide lid van de Wurf. Toen wel, ja. Hoe oud was je toen je lid werd van de Wurf? 17. En jij, Freek? Uh, of 18, 18 nou nee, 17. Ik ben in 68 lid geworden, ik ben van 49, dus uh, ik 12. was 19 jaar. Ja. Wat trok jou aan in de Wurf? Nou in het begin helemaal niks, maar ik werkte bij, toen waren Bob en Edie nog getrouwd en toen werkte ik daar als uh, hulpje, als kamermeisje, want ze verhuurden op de Zandvoortslaan, uh, verhuurden ze kamers, en toen had Bob gevraagd aan mijn vader, kan Ans niet hier eens komen helpen om Hedy een beetje heen in, in, in, met die gasten en zo, en toen ben ik daar komen werken en toen zei hij op een gegeven moment, is het niks voor jou om op de dansgroep te komen? Ik zei, nou, ik ben niet zo danserig, ik zeg, en ja, daar zag ik niet zoveel in zitten. Toen zei hij nou maar hij zegt: Kom gewoon eens mee en kijk eens of je dat leuk vindt. En vanaf die tijd ben ik meegegaan. Nou, en toen ging ik iedere week mee. Waar repeteerden jullie toen? Uh, in Interlaken bij. Waar uh, ligt dat op Bij Emmy de... uh, uh, Boven op de Verspijkstraat. Bovenaan de Verspijkstraat. Er was Hotel Interlaken. Ja. En daar uh, zat Emmy Roos. Uh, ja, toch? Ja, Emmy Roos. Ja. En uh, die, uh, ja, die gaf daar beneden, want die zat zelf ook op de wurf. En die, ja, daar dansten we. En met hoe groot was de groep toen? Heel groot. Ik ja, denk een man die, of dertig uh... niet. Vijftien dansparen. Nee, vijftien hebben we nooit gehad. Maar wel een stuk of tien. Wat toen denk ik toch wel de beschikking over tien dansparen. Met wat was. De ene keer had je man over. De andere keer vrouwen. En families zat er allemaal. Want nu gaan we even naar het begin van de wurf. Het is opgericht in 1948. 1 februari. Ja. Maar het was helemaal niet een folklorevereniging. Het was een, een buurtsvereniging. Ja. En, en uh, met name de buurt hier rondom uh, de Zuid... Uh, de Kerkstraat. Kerkstraat. Kerkstraat en omgeving. Hoe kom je daar dan bij in dat moment? Want jullie woonden hier helemaal niet in, in de nee, buurt Nee, maar kijk, dat is dan alweer zoveel, ver, zoveel verder. Het is begonnen met de Kerkstraat en omgeving. Ja. En de, de zijstraatjes was dat. De, de, de oorsprong was gewoon... Uh, ja, na de oorlog, uh, er was niet veel. En uh, ze wou wat gezelligheid... Dus er werden kaartavondjes uh, georganiseerd voor de kinderen Sinterklaas. En uh, nou, zo uh, heel langzaam kwamen er eigenlijk op een gegeven moment uh, wat, wat sketches. Ja. En toen werd ook het, uh, het uh, een beetje uitgebreid van mensen buiten die buurt, het kwingetje werd iets groter. En toen en kwam kwamen jullie erbij. Onder, ondertussen, mevrouw Jongs maar erbij, maar dat wij erbij kwamen... toen was het al algemeen, want toen, toen was het al, kwamen ze uit heel Zandvoort. En toen maar, werd het officieel de folklorevereniging. Ja, in, ja. Uh, in 1962, als ik het uit mijn hoofd heb... toen uh, werd het eigenlijk folklorevereniging. Toen zijn we ook uh, aangesloten bij de federatie... Een van, federatie van uh, folklore groepen in Nederland. Daar word je voor gekeurd. of je echt authentieke kleding hebt. of het echt allemaal uh, authentiek is. En uh, ja, dan ga je dus uh, ja, verder. We hebben zelfs Rijden uit Haarlem gehad op een gegeven moment. Dus, uh. Maar we gaan weer eventjes terug naar het begin. Uh, de de Wurf, uh, buurtvereniging wordt opgericht. Je zegt net: dansen, sketches, ja. toneelstukjes. Dat moet wel iemand schrijven die toneelstukjes. Dat, dat kan je ja. niet zomaar uit een boekje halen. Nee. Er was uh, op een gegeven moment... Uh, er werden heel kleine sketches... er werd gepraat over... Uh, over situaties van vroeger. Hè. En van vroeger praat ik toch over... Uh, die, die mensen die waren toch geboren... Uh, voor 1900 die er waren. En die zaten over bepaalde personen hadden ze het... en weet je wel wat die uithaalde... en wat die deed. En uh, ja, ja. Nou, toen uh, kwam het eigenlijk van, nou, daar kun je wel nog, nog eens wat maken, van doen. Ja. En toen heb uh, Bets Bakels, die heeft dat opgeschreven. En die hebben kleine sketches gemaakt over bepaalde gebeurtenissen. Waar dus bepaalde dingetjes in kwam. Bijvoorbeeld van Kees de Dakaap. He, die werd achterna gezeten. Oh ja? Ja, dat is een algeheel verhaal. Oh. Die was vroeger was een zonderling iemand en die lustte een borreltje. En die werd er achterna gezeten door de politie. En die, uh, nou, die huisjes hier in de Noordbuurt waren allemaal heel klein. En uh, ja, daar kon je zo het dak op. He, want het was uh, allemaal gebouwd op duintjes. Dus uh, nou, dan, uh, dan ging hij uh, boven op, de, op, op het dak zitten. Op de punt van het dak. Nou, niemand was het dak op. He, dat was Kees de Dakaap. Nou, en zo had je veel meer van dat soort dingen. Nou, en daar gingen ze over schrijven. Nou, er werd voor onderling... Voor de, voor de buurtvereniging, werd dat uitgevoerd. En jij moest dan ook meespelen? Nee, ik, ik was er toen nog niet. Je was er nog niet? <laughs> toen was ik er nog niet. Oh. Ik ben pas in 68 gekomen, dus oh. toen zonder dat ze twintig jaar was. Oké. Okay. En uh, dat uh, ja toen is dat gegroeid eigenlijk. En uh, later kwam mevrouw uh, Jongsma erbij. Nou, die uh, had ook, uh, zonder dat ze het wist, die zegt, oh wacht eens, ik kan ook wel schrijven. Nou, en die, Bets Bakels, die ging er echt voor zitten. En die ging dingetjes opschrijven. Maar uh, Beb Jongspa, dat is een, een waar verhaal. Die had door het hele huis ze papiertjes en potloodjes. Zelfs op het toilet. En overal zat ze te denken, oh ja, ja dat. He, en het is, je hebt het zelf ook altijd, als je wat te binnen schiet moet je het eigenlijk opschrijven. Nou, en dat deed zij. En uh, nou, dan had ze op een gegeven moment verzamelden ze al die briefjes. en dan had ze toch een geheel stuk. Maar die stukken die werden niet als toneelstuk gemaakt. Dat werd allemaal op de mensen uh, geschreven. He, dus voor Tante Pie, voor Tante Engeltje. voor ome Piet, uh, voor de zuster, Tante Aal. Er was allemaal, die hadden een personage. en er werd eigenlijk uh, van: oh, die moet dat doen. Dus ieder kreeg een briefje, dat moet jij zeggen. en dan moet jij dat zeggen. Dus eigenlijk van de hele oude stukken is niks terug te vinden. Want het waren allemaal persoonlijke papiertjes. Het was niet gebundeld. Maar het ligt wel vast. Het verlegde, nee, nee het, het ligt niet vast. vast. Nee. En later... toen dat jullie gespeeld hebben, later, ligt die geschiedenis wel ja, vast. Later, later is het wel vastgelegd. Toen ze dat is gaan schrijven, toen uh, kregen ze andere mensen erbij. En die hebben dat uitgetypt. He, onder andere Hans zijn uh, vrouw Annie, die heeft op een gegeven moment uh, die stukken uitgetypt ook. En uh, nou, toen stond het in zijn geheel op papier eigenlijk Maar de, van oorsprong, die stukken, die werden allemaal, waren allemaal kwartjes, allemaal met de hand geschreven briefjes voor dus, iedereen. Dus met een toneelspel, iedereen kon vrij improviseren? Ja. En dat doen we nu nog. Ik oh ja. weet er niets van. Nee, nee dat, dat is. Uh, ja, Er werd gewoon dus. Uh, het was eigenlijk heel vroeger. Er was een gegeven. En maak er maar wat ja, van. Maak er maar wat van. Maak er maar iets leuks van. Maak er en, maar een verhaal van. En het, het, het toeval is gewoon dat, dat we de juiste mensen hadden. Als je gewoon dus. Dat uh, waren de, de sterren van vroeger van uh, he, ome Piet van de Veld, Tante Piet en Tante Engeltje. Nou, zetten die aan een tafel. En uh, de avond was gevuld. En, en ze praten wel. En We gaan dan, even naar de muziek luisteren, Ja. <laughs> Een goed adres. Familie en vrienden. Over van de zeewaard is jouw kracht enorm. Het volvloed je lange en strand. is. En weer dat kind, spelen in het zand hey, hey, hey. Ik ben niet met volle tuken. Van Als. Uh, dit is uh, Parel aan de Zee. Heerlijk. Gezongen door Patrick van Kessel. Ook een zandvoerder. Ja. Heerlijk, lekkere Heerlijk. muziek deze ja. middag. Goed, Lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Ans en Freek Veldwis. Uh, over de Wurf en ook over hun leven. Heeft u vragen, bel dan 023 57 30 393. En u komt rechtstreeks in de uitzending. Uh, we zitten er klaar voor. We waren er gebleven. Bij uh, nog een stukje toneel. Maar één ding wil ik nog weten. Want het eerste toneelstuk. Wat opgevoerd werd. Was kopjesdag. Koppiesdag. Kopiesdag. Ja wat is dat? Ik weet het niet. Ik mocht er nooit bij zijn. Waarom niet? Nee dat was Hans, altijd voor vertel de... Vertel eens. Wat is koppiesdag? Nou. Wij hebben het op, uh, voordat ik ging trouwen ook gedaan. Voordat je ging trouwen kwamen de vrouwen allemaal op visite bij je. Een soort, uh, ja, soort theekrantje zou ik maar zeggen. Daar kwamen ze allemaal met cadeautjes aan. Gewikkeld in krantenpapier. Ik had zelfs kreeg ik theedoeken die waren in krantenpapier verpakt. Kwamen ze in hun kostuum natuurlijk. En dan, uh, ja, we begonnen altijd met, netjes met een kopje koffie. Met een gebakje erbij. En meestal kwam al vrij snel de drank tevoorschijn. Want dan werd het natuurlijk gelijk feest. Dan kwam... En dan kwamen ze gewoon eigenlijk. Een vrij weer... gezellige avond. Een vrij gezellig middagia van al de vrouwen. Want de mannen mochten niet bij. Want die werden dan stagmonden het ooit gekleed. En Sanford, kom maar even terug. <lacht> Nederlands. Die werden uitgekleed. Kijk, dat hoor ik. <lacht> Tot in hun blote kop. <lacht> Meen je dat? Nou ja, dat was wel. Uh, ja, ze dus mochten. Het is bij jou niet gebeuren. gebeurd. Nee, want mocht er mochten geen mannen komen. Want die zorgden wel dat ze wegbleven. <laughs> Alleen mijn vader, die kwam wel op een gegeven moment. Want het was altijd zo mooi. Dat was ook met een verjaardag. Als er iemand jarig was geweest, kwamen ook alle vrouwen. En mochten de mannen ook. Het was ook een soort kopiestag. En dan mochten de mannen ook niet komen. Maar het was altijd zo. Op een gegeven moment hadden ze natuurlijk een beetje aardig wat gedronken. En dan zei ze: Wanneer komt Engel thuis, Mien? Als Engel komt van zijn werk om vijf uur. En dan werd er of boerenkool. Of er werd zuurkool. Of er werd er met grote kluiven gemaakt. En dan bleef het hele zoortje bleef zitten. En dan moest mijn vader op een gegeven moment moest die, uh, uh, Bertje van de Veld en die ander opbellen. van Kunnen jullie eventjes je, uh, de, die oudjes komen halen? want Die zitten zo chockvol Die kunnen niet meer naar huis lopen. En dan mochten de mannen komen. En voordat ze weggingen, kregen ze ook nog even een neusje. Heerlijk. was ja, heel het, leuk. Het, het, een van de eerste toneelstukken was dus onder andere Koppiezag. Ja. En dat werd dus gewoon ter uitvoer gebracht op het toneel. Hoe of dat vroeger ging eigenlijk. En er werd een meisje ook aangekleed. In, uh, dat ze dus voordat ze ging trouwen, werd ze ook aangekleed. Maar even over die toneelstukken. Want je zegt, uh, straks zei je... We doen het allemaal van kleine klapbriefjes en dergelijke delen. Dat betekent dat het ene uitvoering een, een half uur duurde. Maar de volgende keer kon het ook anderhalf uur zijn. Nou, een half uur heeft het nooit geduurd. Maar in, toen net als de koppiesdag de, de zoals wij hem hebben... In, in het archief uh, nou die, dat is gewoon avondvullend uh, programma's en die, dat staat op papier en daar heb je gewoon aan te houden oh dat wel Ja, kijk, tuurlijk, er, hebben jullie al... een regisseur in Bij... die tijd hadden jullie een regisseur ja er zijn verschillende regen, uh, onder andere die heeft uh, een heel tijd uh, de regie gedaan uh, Jan Gebe later heeft uh, Tante Suus uh, Gansen uh, die heeft de regie gedaan en zo hebben we iedere keer hebben we mensen die... Dat waren dus uit ons eigen middelen. En later hebben we dan onder andere Aoi Bol is gehad. Die heeft een heel lange periode. Nou, Rolf Torburg die heeft weer dan tien jaar. Ja. En uh, nu hebben we dus uh, voor, voor een keer... Uh, hebben we Es Fransen. Luisteren jullie ook naar de regisseur? Eh, uh, ja. Gedeeltelijk. Je moet wel een de... beetje denken <laughs> over het antwoord. Uh, Weet je wat het is? Uh, je hebt toch bepaald iets in je hoofd. En dat doe ik zo. En dan zegt de regisseur van... Ja, maar nee, dat doen we zo. En dat... Uh, dan denk je, ja, nou... En weet je wat het is? Dat is in de loop van de jaren met iedereen gebeurd. Uh, ik ben niet al Ik heb niet uh, altijd toneel gespeeld. Ik heb altijd een beetje techniek gedaan en zo. En, uh, maar... Als je op het toneel staat... Dan heb een uh, regisseur of regisseuse die heb geen macht meer over je. Maar De uitvoering niet. Maar wat, we hebben bij Roffendorburg ja. we echt wel altijd geluisterd en gedaan wat hij vroeg. En dat hebben we nu uh, met Ed ook. Uh, je luistert uh, uh, en je doet zoals hij dat wil. En dat hebben we nu vooral met Ed gehad. Of, of we hebben het nog... Want het is nog niet helemaal afgelopen. Maar uh, Ed die brengt... Uh, die heeft bij ons echt... Uh, mensen... Uh, je kan niet zeggen van... Uh, nou, bekijk het maar. Of nou... Dan bekijk je toch maar. De, de, de toon zoals het gezegd wordt. En daar hebben we zoveel aan gehad. Daar hebben we zoveel van geleerd. We spelen al zo lang toneel. Er zijn mensen die, die, die, die spelen al, al, al meer dan 40 jaar toneel. En nog leer je nog van een regisseur. Dat je zegt ja, ja dat Ed, is zo. Het Frans is natuurlijk wel een hele goeie. Ja. Ja, het meeste hebben we eigenlijk geleerd om een beetje te spelen. Van, uh, van Rob van Toornburg omdat, ja, dat zijn mensen die weten het vak, die kennen het vak. Wij spelen eigenlijk voor de Mallenmoer, ze komt weg. Om maar even zo te zeggen. En wij weten het allemaal zo goed. En we weten van overlevering. En zo werd het altijd gedaan om een grote tafel met een man of vijf. En dan komt het gesprek vanzelf wel. En uh, toen begon eigenlijk ook Rob te zeggen van, je kan ook van de tafel weg gaan praten. Kom eens aan, ga eens ergens staan en vertel dan eens wat. Ga eens in jezelf net of je voor jezelf iets gaat zeggen. En ga dan eens half voor het toneel staan. En ga voor jezelf iets vertellen. Niet aan die tafel. Want die weten het wel. Maar gaat het eens voor het publiek vertellen. Van dit herinner ik me nog. Hij zegt, dan komt het even anders over. Er wordt een beetje gelopen. En je zit niet met z'n allen steen van. En dat moet ik zeggen, ook met een andere in, he, intonatie. Niet allemaal van. En dat hebben we, moet ik zeggen. Dat hebben tegen Rob ook altijd verteld. Bij jou we ook echt leren. Ja, niet echt toneel spelen. Maar ook dat toneelspel anders is. Dan alleen wat wij op de zand deden. podium gebruiken. Ja, ja. ja. Je hoeft niet alleen aan die tafel okay, te zitten. ik kom zo meteen En dat nog was even. met Michiel Drommel ook. Die ja. heeft ons ook ja, toen... Ja. Die ja. heeft een heel ander toneel ja. gemaakt. En die heeft toen opeens een heel andere opzetting gemaakt. En toch is dat ook leuk. Ook voor het publiek. Ik kom zo meteen nog even terug op toneel. Want jullie hebben meer activiteiten gedaan. Volksdans is net genoemd. Ja. Zingen is genoemd. Maar ook presentatie. Uh, als er iets bijzonders is in Zandvoort. Vismaaltijden. Ja. Jullie staan er in, uh, in kostuum. Uh, niet alleen hier, u is ook naar Zuid-Afrika geweest. Ja. Had je klopt. kostuum meegenomen? Nou, het was zo. Er werd, een, er werd een dansgroep geformeerd uit heel Nederland. Uit iedere provincie mocht. Er was uh, een, een uitwisseling met Zuid-Afrika. Uit negen landen kwam een dansgroep. En toen kwam er ook uit Nederland kwam er een dansgroep. En toen kwam er uit iedere provincie een echtpaar. Wij hadden ons opgegeven, want we waren toen nog niet getrouwd. Jullie kunnen, ja, wij kunnen, want we hebben niks te doen. Het was een maand lang. Maar we waren niet uitgekozen. En toen waren we net twee maanden, drie maanden getrouwd. kregen we een telefoontje van die organisatie. Van, er was een echtpaar uit Ergebergen of zo. Ik weet niet precies waar. En die vrouw die had een hernia. En die mocht niet vliegen. En die mocht niet uh, een maand lang optreden. Nou, Toen hadden ze ons ook op papier staan. Zandvoort was in de buurt. Of wij dan ook weer ja, wilden komen. We zijn er naartoe geweest. We werden in de diepe gegooid. Maar de eerst even een ander... Eh, de paren werden even uit elkaar gehaald want hun die dansen een andere dans als wij hem dansten en eh, nou zijn we daar naartoe gegaan en ja we hadden het zo snel onder de knie en we vonden het zo fantastisch en zo leuk en zo enthousiast waar, dat ze zeiden nou ja oké okay, laat die maar blijven want die hebben er zo'n lol in ik wist helemaal niet dat we daar eigenlijk waren om gekeurd te worden wij dachten nou wuppelen lekker mee maar inderdaad we mochten blijven en toen zijn we in 1 augustus tot 31 augustus zijn we een maand lang naar uh, Zuid-Afrika geweest. En daar hebben we, ik dacht, in vier of 25 steden optreden gehad. Leuk zeg. Met al die negen landen. Maar hey, jullie treden als de Wurf, ook regelmatig op. Ja. Met de dansgroep. Toen nog wel, ja. In Maaien en in Oostenrijk, in Zwitserland, Duitsland, uh, Frankrijk, naar Angers zijn we geweest. Nou, ja. we gaan weer even naar de muziek.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 Waar het lied daar brand ik ruist, bij dag en nacht waar, waar het trouwen huisje altijd op mij wacht. Waar, waar de meeuwen schreeuwen, schreeuwen boven het volgende verruis, daar, daar ben ik geboren. geboren. Daarom daar ik me thuis. Waar, waar de Wisselen van haar daar huis. ben daar ik de daar voel ik daar me Ik voel me klein, wanneer de stormen huilen. Bij donkere nacht, de op zwagge buit.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 Is er waar naar huis? Daar ben ik geboren. Daar moet ik me thuis. Daar voel ik me thuis. Ja, Pascal, dit was uh, natuurlijk uh, Jan van Brakel met het Nordzee-strand gebeuren. Uh, geweldige keuze heb je vandaag. Dankjewel. Echt complimenten. Eh, lieve luisteraars, dit is het programma ZFM Oud-Zandvoort. En we zijn in gesprek met eh, Ans en Freek Veldwis. Mijn naam is Pieter Jouwstra. Heeft u vragen opmerkingen, bel dan 5730393. En dan kunnen we ze meteen beantwoorden. We hebben al een heleboel van de Wurf besproken. Eh, maar we hebben ook nog een paar grote massaproducties gehad. Hè? Een grote massaproductie samen met Hildering. We stonden samen bij de verenigingen 50 jaar... Ja. En dat was een, een, een massaproductie. Helaas de tweede dag regen. Maar bij elkaar toch ruim duizend mensen die even langskwamen. kwamen. Ja, het was een. Uh, ja, een heel spektakel gewoon. Uh, ik uh, werd net voorzitter. Vijftien jaar geleden. En. Uh, toen had uh, Pieter Jouwswa, die ja, ...had het, oh uh, had het uh, idee om, uh, omdat uh, toneelvereniging Wim Hildering 50 jaar bestond en de WURF, om een gezamenlijk openluchtstuk te maken. Nou, dat werd dan uh, onder de vuurboet. We hebben daar een, een jaar lang aan gewerkt. Met uh, voorbereidingen. Het werd gehouden op het sportveld bij de Hannes Dat was geasfalteerd. En uh, ja. Uh, het is zoiets unieks geworden. Met uh, allemaal aangekweed met allemaal uh, schilderwerken van, uh, van, van de Standse kunst, kunstenaars. Uh, uh, het was zo, uh, ja, zo massaal. Heel groot podium. En uh, met uh, zang, dans, toneel. Ja, ik kan me die kunstenaars nog herinneren in de, de, in de loods van de remise. In de remises hebben ze dat allemaal geschilderd op lakers. Ja. Wij hebben op, uh, op de tol hebben we boven hebben we lakens aan elkaar zitten naaien. En uh, voor die, die doek allemaal uh, te maken. Ja, dat dus was... Uh, ja. Fantastisch. Dat Zo was leuk. Uh, heel leuk. Uh, heel ja. mooi allemaal. Een goede herinnering. Heel mooi. ja, heel, he? heel leuk. leuk. Nog, nog steeds. Ja. De, de het is 15 jaar geleden: de herwinning is er nog steeds. Ook uh, dat het uh, ja, ging hozen van, uh, van de lucht op een gegeven moment. En al die mensen die bleven op die stoel zitten met plastic om, om hen heen. Er zaten in de stroom, de regen zaten toch zeker nog uh, op een gegeven moment vier, uh, vijfhonderd mensen. Helemaal in plastic. Maar ja, het en, werd voor ons te gevaarlijk. Maar het werd het gevaar ook, er kwamen. De natuur, uh, uh, de vonken die sprongen er vanaf. Maar, maar ze hebben nog wel de liedjes gezongen voor die mensen Toch nog als toegift met z'n allen. Maar toch een bijzonder gebeuren. Heerlijk, ja. heel leuk. We gaan nu naar het toneelstuk volgende week zaterdag. Ja. Want het is een jaarlijkse traditie dat jullie een toneelstuk uitvoeren. Met balma Ja. ja. <laughs> Wat is het voor een toneelstuk? Het, Wat... uh, het speelt zich dit jaar af. Het heel, de hele avond speelt zich af op het strand. Ja. Wij hebben een, uh, een mengeling gemaakt van... Uh, ...oude stukken... Die, uh, ...die zich op het strand afspeelden. Die hebben we allemaal gebundeld. En uh, er was een stuk... ...die speelde zich af... ...oorspronkelijk in een hotelkamer. Die hebben we ook uh, naar buiten geschreven. Dus we hebben een hele avond... Hebben we ...heerlijk op het strand... ...met uh, zoveel verwikkelingen. Want uh, ja, gebeur, vroeger gebeurde op het strand... ...ook het een en ander... En uh, ja, dat, uh, het was eigenlijk zo uh, vroeger. Toen uh, was ieder stukje bloot. Dat was uh, taboe. De badpakken uh, waren met, uh, met mouwtjes en uh, tot uh, onder de knie. En een badpak had je niet zelf, die moest gehuurd worden. En als je in zee ging, dan liep je niet zomaar het zee in vroeger. Dan ging je met een badkoetsje in zee. En dan werd je ook nog... Uh, geholpen door een waardvrouw, die hield je vast, want dan kon je even poedelen. En dan ging de luifel van de badkoets die ging naar beneden, want dan konden de mensen op het strand konden dan niet veel zien. En ja, en dat soort uh, dingen dat. Uh, in, in, in welk jaartal speelt dit toneelstuk ongeveer? Rond uh, 1900. Ik kan bij voorwaarts zeggen, we hebben geen badkoets op, eh, op toneel. Want Jammer genoeg niet. Daar nou was het toneel eh, te klein voor. We zijn aan het meten geweest, maar helaas, dat lukt niet. En, en, en je hebt een, een enorm veel uh, mensen die meespelen aan dat uh, toneelstuk. Ja, gelukkig wel. Want Kinderen heb ik gezien. Ja, want natuurlijk, je moet ieder jaar weer... Uh, roeien met de riemen die je hebt en we beginnen wel met zo'n toneelstuk en we kijken dan wel een beetje of we de mensen ervoor hebben en ja, er zijn er altijd weer van we moeten kinderen hebben, maar dat komt altijd wel nou, en als, ja ik zeg altijd, het lijkt wel of ze boven toch een beetje meehelpen altijd want het komt altijd weer goed want we hadden drie, twee kinderen nodig we kregen er opeens zomaar drie uh, kleinkinderen weer, van degene die meespeelde, en ja, dan moet je net ja, wij zeiden, ja god, we we hebben nou eigenlijk maar voor twee kinderen. en er staan er drie. Nou ja, dan moeten we dat zusje maar zeggen. van. nou ja, leer het maar mee. voor als je hey, andere. En ja, dan moet je Ed hebben. die zegt. ja, maar jongens, moet je toch eens luisteren. waar twee kinderen spelen. kennen er toch ook drie spelen? Hij schrijft er wel een stukje bij. Hij zegt, Mieke. Hij zegt, we gaan even brainstormen. Hij zegt, nou ja, dan moet je Mieke Hollander weer hebben. En die maakte er gewoon weer een stukje bij. En dan, zijn, en dan is het een heel leuk stukje met die drie kinderen. en er wordt wat omheen gemaakt. en dat is is zo leuk en zo dankbaar en ze doen het zo schitterend. Maar nu praat je niet alleen over kinderen. Ik heb gezien dat er ook mensen, zeg maar op leeftijd nog steeds actief meedoen, dansen, ja. Uh, spreken. Uh, ja, uh, ik kan haast niet zeggen op leeftijd hoor, maar senioren heet dat tegen. Senioren, hè? Maar ja. Dan zie ik daar iemand ja. staan. Die. Uh... We hebben iemand die. Jij ja, bedoelt uh... zeker uh, Tantrietje. We ja, hebben iemand 85, oh, maar, 85 jaar. 85, nou een jonge meid zoals over de toneelhubbels. Het is zo mooi, want het, ieder jaar. Uh, op een gegeven moment, een paar jaar geleden gaf ze aan. Ze zegt, nou Hans, uh, het wordt een beetje moeilijker voor mij. Ze zegt, maar als jullie nou gewoon een stukje hebben waar een oude vrouw in voorkomt. die alleen maar op toneel zit. als toneelvulling. Ze zegt, vind ik het ook al mooi. Ik hoef niks te doen. En ieder jaar hadden we toch weer een met een stukje, met een van ja, hier komt toch wel eventjes Tante naar voren. En dan zei ze, nou doe toch maar wel weer. Doe toch maar weer. En ieder jaar staat ze er weer. Dansen, eh, ja, ja, ze loopt te dansen, het is ongelooflijk. Schitterend. We kwamen met dit stuk... en dit hebben zij vroeger, heb zij twaalf uh, uh, jaar geleden... ook eens gespeeld. En uh, toen zegt ze van, ja maar... Dat is mijn rol. Dat is mijn rol, die heb ik altijd gespeeld. Dus uh, ja, maar wie speelt wie? Lieve mensen... We gaan een beetje naar het eind van het programma toe. Wanneer is het toneelstuk? Eh, volgende week zaterdag. Ja. 16, maart. 16 maart. In de Krocht. In Theater de Krocht. Toegangskaarten. Want jij hebt hele speciale toegangskaarten... Eh, verzamelobjecten laten maken. Ja. Wij hebben... Ik heb via Jan Kool... die heeft een hele verzameling... van, van de oude Ansterkaarten die je vroeger had... met die uh, schetstekeningetjes... Uh, dikke dames... Uh, allemaal strandtafereeltjes... en uh, ik zag dat in het museum... ik denk, goh, we bestaan 65 jaar... feest voor tintje... het zou leuk zijn als we daar de toegangskaarten voor maken. Dus, uh, nou, toen ben ik bij Jan Kool terechtgekomen... die heeft een uh, aantal van die uh, kaarten beschikbaar gesteld... die hebben we afgedrukt... achterkant uh, de Wurf... jubileumuitvoering... Uh, 16 maart. Dus we hebben speciale kaarten. Een verzamelobject. Ja, ja we, we, hebben we hebben twaalf verschillende. Dus ja, dat uh, ruilen Ik denk elkaar. Uh, dat, uh, dat denk ik ook. Dat ja, onder... ruilen, ja. ik wil ja, de serie ik wil, hebben. Ik wil eigenlijk die hebben. En, uh, Heb jij... Jij... <laughs> dit, het wordt kwartetten misschien volgende week. Voor de voorstelling. <laughs> ja. die iedereen schrijft met kaarten. Ja, en in de pauze. En... Uh, nou afloop en uh, we hebben natuurlijk traditiegetrouw hebben we dus uh, in de pauze hebben we verloting van de Sandvorsen Pop. Ja. Die wordt al uh, uh, enige jaren gemaakt door Michael Honden. Komt Hè? erg goed. Ja, ja ze hebben Heel in die netjes. afgelopen jaar, dacht ik, zij is al iets van 18 of 19 gemaakt. Voor de Wurf. En ik geloof voor zichzelf hebben ze ook 13 uh, na helemaal uh, authentiek alles in de... Iedere afbeelding heeft zij ja. uh, in de privé. In de privé en we hebben meer voor de loodschap. Ja, ja, we ja, hebben ja. dus uh, vier uh, uh, oud-Zandvoors-tafueeltjes. En we hadden het net al over. En die wordt gemaakt door... Urie, Want die kan heel goed tekenen. Die te kan heel mooi tekenen. En uh, ja, die heeft toch weer uh, een paar van die dingetjes getekend. En die gaan in de verloting. En dan Balma. Ja, ja Balma. Dat is uh, van oudsher. Heel vroeger had je al uh, de, de uitvoering in uh, Monopol. En iedere. Uh, Uitvoering, zangvereniging, accordeonvereniging, muziekvereniging. Die had bal na. Die had bal na. En, en dat... dat hebben we er altijd in gehouden. Heel verstandig. Waar kan ik die kaarten kopen, die toegangskaarten? Ja, die zijn te kopen bij de familie Veldvis op het Dorpsplein nummer 9. Ja. Telefoon 5716487. Oh, uh, nog een keer. 5716487. 8, 7. En bij de familie Hollander... in de Constantijn Huygensstraat, nummer 15. Oké. Okay. En indien verwaardig nog op zaterdagavond aan de zaal. Er kunnen zo 200 mensen in de kocht. Ja. En ik begreep dat uh, voor twee derde het al vol zit. Ja, we hebben ruim 100 kaarten uh, zijn uh, nu al weg. Ja. En dat is dus. Uh, ja, eerst uh, hebben de donateurs hier de voorkeur. Ja, maar het nou. moet er snel bij zijn. Ja, de tijd voor de donateurs. Ik vind uh, dat dit keer eigenlijk, Want ja, de tijd dringt natuurlijk voor onszelf ook. En ik vind dat je dit keer eigenlijk als donateur ook moet zeggen... nou, we gaan eens naar de wurf toe. Je bent het hele jaar bezig voor hun. Je vindt het zelf ook leuk. Je bent bezig voor hun. Je geeft al je tijd eraan om een leuk stuk neer te zetten. Die kinderen is leuk als je voor de volle zaal speelt. En dat die kinderen niet eigenlijk zoveel hebben gerepeteerd... terwijl er maar een halve zaal zit. Dus ik vind eigenlijk voor je... ja, vind ik toch eigenlijk... Dat je toch en, eens een keer naar de wurf toe ik moet ik gaan. Ik weet niet of het werkt, maar er is ook nog een gastspeler Ja. Die avond. Ja. ja. We? Nou, jullie zullen het merken hoor, ja. dat ik meespeel. Dus wilt u die gek van jou straks zien? Moet hij helemaal komen? En, hij zei, gaat... en je hebt gezegd dat je helemaal los gaat. Ik ga los. Nou, wij kennen er ook wat van, dus we zullen hier wel even van een nou, lik op stuk geven. Lieve luisteraars, we komen aan het einde van het programma. Als Freek enorm bedankt dat jullie wilden vertellen. 7 uur gaat de zaal open hè? Zaterdag, dat ze dat ja. weten. Ja. Heel fijn dat jullie hier waren en dat jullie wat wilden vertellen over jullie leven en over de Wurf. En de luisteraars, zaterdag volgende week om 8 uur, 7 uur gaat de zaal open. De, alleen al de kaartjes verzamelen object om daar naartoe te gaan. En wilt u de spelers zien, jong en oud en, en gek. En een gek op het toneel, dat ik ben ondergetekende. Dan moet u komen, de kaartjes kosten 9 euro. Dat is geen geld voor een geduldige avond. En neem uw dansschoenen mee, want na afloop is het bal. Dank voor jullie komst. Volgende week, lieve luisteraars, dan praten we met Ed Fransen. Want dat is ook een man die een hele leven in vereniging heeft gezeten. Dan gaan we over zijn leven. Gaan we... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...